Joris Dubinitski met het NOS-journaal. Op het strand bij Stad Suwara zijn meer dan 100 lichamen aangespoeld. Het zijn verdronken vluchtelingen, zegt de marine van Libië. Gisteren werd er al een lege boot gevonden, Die is vermoedelijk woensdag gekapzeist. De marine verwacht dat er nog meer lichamen aanspoelen... omdat er op de boot plek was voor 125 mensen. Kiki Bertens is gestrand in de halve finales van Roland Garros. Na een bijzondere opmars op het toernooi in Parijs... verloor ze in twee sets van Serena Williams... Het werd 7-6, 6-4. Williams speelt de finale morgen tegen de Spaanse Muguruza. Na het toernooi stijgt Kiki Bertens op de lijst van beste tennisters ter wereld. Nu staat ze op plaats 58 en ze komt in de top 30. Geen protestmars vanavond in Schiedam. Mensen wilden demonstreren omdat een agent een paar dagen geleden... een man van 21 doodschoot. Maar de route van het protest is niet goedgekeurd vanwege de openbare orde en veiligheid... Justitie denkt dat het slachtoffer bewust de confrontatie met de politie zocht. Maar de demonstranten denken daar anders over. De stakingen in Frankrijk moeten stoppen. Anders wordt het EK voetbal volgende week verstoord. Dat zegt de Franse minister van Verkeer. Er rijden al een paar dagen een stuk minder treinen... omdat personeel onder meer betere werktijden eist. Eind volgende week willen ook Franse piloten gaan staken. Het speciale vluchtelingenteam dat meedoet aan de Olympische Spelen in Rio de Janeiro... telt 10 atleten. Dat heeft het Internationaal Olympisch Comité bekendgemaakt. Het is voor het eerst dat er zo'n team meedoet. De atleten komen uit Zuid-Soedan, Syrië, Ethiopië en de Democratische Republiek Congo. IOC-president Bach noemt het een historische dag. Dan nog het weer. Het is 17 tot 25 graden. En later vanmiddag trekken er vanuit het oosten flinke buien naar het zuidwesten van het land... Ook morgen nog wat bijen met kans op onweer, vooral in het zuiden. Het is wel zonniger. Zondag nog meer zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort staat twee kilometer file bij Diemen door een kapotte auto. Er is één rijstrook dicht op de A1 richting Apeldoorn tussen Amersfoort, Noord en Barneveld. 4 kilometer file. A4 Amsterdam-Den Haag tussen Roelofarensveen en Zoeterwouder rijndijk 5 kilometer. 4 kilometer op de A20 hoek van Holland richting Gouda tussen Schiedam en Rotterdam-Krooswijk. En tussen Rotterdam-Prins Alexander en Moordrecht 4 kilometer. En 3 Papendrecht-Dordrecht bij de aansluiting met de A15 heeft last van een kapotte vrachtwagen op de n 20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 En helaas weer laat hij het afweten, dus u zult het weer een uurtje met mij moeten doen.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 Tell us why dit ook niet helemaal goed. Klinkt een beetje dof. Dus we gaan even over naar Attorney Flame van de Bengals. Elton John, die zong over Daniel. En we gaan door met Jan Smit. En die hebt het over Vrienden voor het Leven. Je komt erachter, vroeg of laat. Een goede vriend, een beste maat. Hebt ze nodig in het goede en in het kwaad. Want de weg van het bestaan is ons heen.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 It's your Sultan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 A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 in, how we, how ouwe.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 Forget about life for a while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 je hulpeloos verlaten aan je moeders warme hand als een schaap tussen de wolven naar bestemming onbekend en niemand ziet hoe klein je bent niemand ziet hoe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 En niemand ziet hoe klein je bent Niemand ziet hoe klein je bent Working all day And the sun don't shine Trying to get by. Just killing time I feel the Yeah.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 First breath, praise for the sweetness of the red garden sprung in. Mine is the sun No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 Dag is mijn naam. De kans van het nieuws en de boodschappen zie ik u graag terug... voor mijn eigen programma Zandvoort Draai Door. Tot zo.